Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NWS op 3. Op verschillende plekken in Limburg gaan vanaf nu anti-relregels in. In Sittard, Geleen, Stijn en Beek geldt tot maandagochtend een noodverordening. De politie mag daar mensen fouilleren, je mag niet in groepen op straat staan... en je mag geen volledig gezichtsbedekkende kleding dragen. Het heeft te maken met berichten op social media waarin wordt opgeroepen om te rellen. Over rellen gesproken, de rellen van afgelopen vrijdag in Rotterdam... ...waren georganiseerd door criminelen, zegt de Rotterdamse politiechef. Volgens hem wilden criminelen op die manier een confrontatie met agenten aangaan. Ook zei burgemeester Abu Taleb dat er tijdens de relavond twee valse bommeldingen zijn gedaan. Want men hoopt dat dan de politiecapaciteit wegloopt uit het centrum... ...en naar de plekken waar een bommelding binnen is gekomen. Want er was niks aan de hand, we hebben het volledig genegeerd. Als we wel die verdunning hadden georganiseerd en delen van de politiecapaciteit vandaan naar die plekken hadden weggebracht, was misschien in het centrum die avond verder het leed niet te overzien. Er gaat precies op dit moment een vliegverbod in. Reizigers uit het zuiden van Afrika komen ons land niet meer in. Het heeft alles te maken met een nieuwe extra besmettelijke coronavariant die in Zuid-Afrika is opgedoken. Geen tijd te verliezen dus, zegt de missionair minister De Jonge. Wat de reden is van het instellen van het uh, vluchtverbod nu... is dat dat de mogelijkheid geeft om uh, te vertragen, uh, de introductie ervan te vertragen. Er zijn nog twee vluchten onderweg. Die passagiers worden op Schiphol getest en moeten daarna in quarantaine. En het gaat oké okay met Ali B. Hij werd gisteren overvallen, vlak voor zijn eigen huis. De overvallers wilden zijn een dure Rolex hebben. Die gaf Ali gauw af om erger te voorkomen. Geen kleert niks... Gewoon mensen wilden wat halen. Ik heb het gegeven. En dat is het verhaal. Eigenlijk in deze reactie geef ik ook alleen maar voor als mensen dit in de media lezen en bezorgd zijn dat ze weten dat alles gewoon goed is. De afgelopen jaren zijn meer bekende Nederlanders overvallen. YouTube-ster Nicky de Jager bijvoorbeeld, René van der Gijp, Gordon en een paar weken geleden nog Lil Kleine. Heb ik het weer nog. Vanaf zee trekt regen over. Vanavond kan er zelfs wat natte sneeuw vallen in Limburg en in de Achterhoek. Het is 4 tot 7 graden. Dit weekend blijft het koud met kans op hagel, onweer en natte sneeuw. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het wat langzaam rijden op de A7 en richting Heerenveen. Tussen Brezandijk en Koorn zand 4 kilometer met ongeveer een kwartier op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dan zijn we weer. Het was een beetje laat. Nee, precies op tijd. Het was precies. Oh, nou. Oké. Okay. Welkom. En uh, We zijn er weer vandaag. Wat yeah. hebben we allemaal? Gaan we op de. de welke letter? De I. De I. Van, uh, in a, in a De tweede letter. Ja, nee, maar die heb ik niet. Oh, dat is nou weer. Ik heb wel Isaac Hayes en uh, Iron Berlin. Iron Butterfly, Inks. Chris Isaac. Iron Maiden? Nee, ook niet. Nee, ik ben geen hardcore-fan. Rustig. Oké, okay, nou, mooi. En voor de rest hebben we natuurlijk uh, nieuws uit de regio. Ja. En, uh, maar wat is jouw nieuws deze week? Mijn nieuws is dat, dat natuurlijk mijn, mijn, mijn dooddoenertje... Stokpaardje. Uh, Een stokpaardje uh, over de binnenduinranden tussen uh, Zandpoort en uh, Vogelsang. Oh, is er weer wat gebeurd? En, uh, nou ja, daar is uh, Esther Rommel, dat is de, de wethouder... Die uh, gaat nu eerst maar eens praten met uh, boeren en omliggende, Want ze was wel oh. op uh, wat adressen ge geweest. En ze was toch wel geschrokken van de tegenstand die ze kreeg. Oké, okay. ja, ja. ja. Dus, en, uh, Verrassend, ja. Ja, ze ja. is dus bij, uh, ook bij onze stal schijnbaar geweest. En zegt ze zegt, ja, ja, dat is toch wel uh, heel erg kruidenachtig. En we moeten kijken waar het kwelwater naartoe gaat. Nou, dat weten we al eeuwen. Die gaat naar uh, Hoofddorp, of althans naar de Halenmeer. Ja. Daar komt het al sinds jaar en dag uit, de kwelwater. Dus zeg, wat is uh, kwelwater? Kwelwater is het onderliggende water wat bij de duinen binnenkomt. Wat onder de grond afgevoerd wordt naar een andere plek. En het, dat het, was grondwater. Een uh, het grondwater. Het nee, grondwater. Ja. ja, een soort grondwater. Dat wordt er niet afgevoerd, dat komt toch ergens vandaan of zo. Dat, wordt er dat komt van bovenaf en dat wordt afgevoerd onder de grond naar, uh, naar Alma-Meer ja, van oudsher. Laagste. Laagste plek? Ja, Alma-Meer is dat. Ja. ja. Dus ja. <laughs> daar komt en, het al. En is dat erg of niet? Nou, dat willen ze dus in Zandpoort, tussen Zandpoort en Vogelsang, omhoog laten komen. Dat kan helemaal niet, want dat is van oudsher natuurlijk ook niet daar omhoog gekomen. Van oudsher gaat het inderdaad nee, dat naar het laagste punt en daar halen we ja, meer. Moet je het oppompen of zo? Ja. Ja, ja, een beetje zinloos. Maar goed, ze is dus ook achtergekomen van ja, die natuurgebieden die we willen, die moeten dus ook onderhouden worden. En daar hebben we dus boeren voor nodig. En, ja. nou, je hebt geen boeren nodig om. Uh, de duinen te onderhouden, toch? Heb je Natuur onder... te onderhouden, ja, dat doen ze al sinds, sinds, sinds eeuwen ja, daar in goud, de binnenduin. Zo gauw hun uh, grond niet is, gaan ze dat niet onderhouden. Dus dat nee, daarom zitten er ook zoveel op een rijtje. Dus al, al dat tussenliggende gebied wordt... Ik om... begin er eigenlijk steeds minder van te snappen, ja. <laughs> het, het is ook best heel ingewikkeld. Het, het, het is heel raar wat ze, wat ze willen en wat ze doen. Ja, ja. Weet je, zoals een tatastiel zit pas 105 jaar in, de, in het... Uh, Grijsduin. Pas? Bij IJ en uh, Muiden. Pas, zo lang al? 105 jaar pas, ja. Zo. Van de Peet, het stal waar ik sta, die zit er al meer dan vijf eeuwen. Dus dat ja. is, die hebben iets meer ja. recht, vind ik, van vijf... spreken als, nee, nee, nee, als nee, een tata nee. Vijf eeuwen geleden had je nog geen uh, stal. Nou, toch, weet van. je, daar, daar heb ik sinds La Palma zit ik daaraan aan te denken. Sinds wie? La Palma, de, de vulkaanuitbarsting. Oh ja, oké. Okay, ja. Op, op het eiland. Ja. In de vroege tijden, zo, toen de dinosaurussen er waren... heb je heel veel uitbarstingen van vulkanen gehad. Heel veel land gevormd en vulkanen. Ja, ja, klopt. Dat is een CO2-uitstoot geweest. Ja, Niet te kort. Het was lekker warm, ja. Ja, ja dus... Wat is het probleem? <laughs> ja... Oké, okay, de dinosaurus hebben het niet overleefd. En wij overleven het ook niet, nee. Wij gaan het ook waarschijnlijk niet overleven, nee. maar de aarde wel. Dat is geen probleem. Dus, nee. nee, ik vind dat op zich geen probleem. Nou, dat wil je kinderen toch niet aandoen? Nee, nee, nee, maar goed, die zullen dat nog wel redden. Die zullen dat nog wel redden? Het is ja, dat is ja. wel korte termijn, denken. Over ja. vijf eeuwen is er dan niks meer. Dat is jouw... Ja. ja. Maar dat zit toch enig... Nou. Maar laten we er een leuke winnig van maken. Ik heb, ik heb het koud hier in de studio. Dus ik ga hem even warm dansen met Isaac Hayes. Team from Shaft. Shaft. Shift, Shaft. Shaft. Cop out when there's things you're all about. Sure. Right on. You see, this cat chef is a bad mother. Such mother. What I'm talking about, Chef? Yeah? He He's a complicated man, but no one understands him but his woman. John Chef. En uh, welk nummer was het laatste? Dit was ook van uh, Isaac Hees, Bumpies Lament. Oké, okay. en wat was jouw nieuws van deze week? Ik heb een uh, kerstboom gekocht, die ga ik vanmiddag optuigen. Nou, dat is groot nieuws. <lacht> nou, ik nou. heb op mijn Facebook een leuke staan. Dan moet je twee wc-rollen bovenin doen en een mondknapkapje halverwege en dan heb je hem opgetuigd. <lacht> zo wat slingers als haar. Oh, nou, ja. Bart, nee, ik ga een rood doen. Rood? Rode, ja, rode kerstballen en zo. Rode slingers en zo. Er en uh. zit al jaren geen kerstboom meer op. Nee? nee? Nee, ik heb er zo'n hekel aan. Dat optuigen en aftuigen. Ah, dat vind ik wel Ik heb wel, wel, al wel. allemaal ja. dingetjes in huis gedaan, maar geen uh, kerstboom. Oké, okay. ja, ik wel kerstboom, ja. Ja, sorry voor Sinterklaas, maar ja. Die zie ik ook nergens meer. Dus, uh. Nee, nee, maar goed, ik, ik heb altijd mijn kinderen wel geleerd. van Eerst Sinterklaas en dan komt Ja, dat is bij mij niet gelukt. Nee. <laughs> <laughs> Just, en nu zijn ze nog goedkoop en dan heb je nog een hoop keuzes. Dus ik denk, nou, ja, ik ga hem nu kopen. Maar je koopt een echte. Ik heb een echte, ja. ja. Ja. En zitten daar nog alle naaltjes aan tegen de tijd dat het... Uh... Ja hoor, het is zo'n uh, zo zo zo bouwspar of zo. Ja. Dus ja, okay. die ruikt niet zo lekker, maar die blijft veel langer, ja. Ja. Okay. Moet wel oppassen dat als ik hem... Ja, gaat wel steeds meer uitvallen. Maar dan uh, over uh, drie weken, dan gooi ik hem gewoon over het balkon naar beneden. En dan heb ik niet al die uh, dennen naalden. Ja, ja. En, en dan de, de buren gewoon. zijn daar blij mee. Ja, die hebben er ook wat, ja. Oh, die, ook die, wat die, groens. Of een balkon. Nee, ik gooi hard weg, dus dat oh, gaat lukken. Ja. oké. Okay. En dan sleep ik hem, uh, ja. Nou, ja, naar de vuilnisbak of zo. En dan wordt hij opgehaald meestal. Hè? En wat zijn je plannen voor de kerst? Kerst? Ja. Tweede kerstdag met uh, Monique de familie. En de eerste kerstdag uh, ga je koken. Hey. Oké. Okay. Wat ja. goed? Ja. Ja. Nou, hartstikke mooi. Vind ik ook, ja. Ja. Ik moet nog een kerststalletje maken en opzetten. Ik ben katholiek opgevoed, dus ja, dan moet ik wel een kerststalletje Ik Je een kerststalletje al staan. Nou, heb ja, je al staan? Kerstalletje, kerstalletje. het is, het mag niet, het is een beetje een grote naam ervoor, maar ja, okay. het is uh, kerststalachtig iets. Ja, ja. Maar dat hoef ik alleen maar neer te zetten. Op Facebook ik heb ik ook wel een leuke gezien over een kerststalletje. Waar die, uh, de vrouw zegt tegen zijn man, nou hier heb je 50 euro. Ja, een koperen voor, alles wat je overhoudt, mag je opdrinken of zo. Ja, oh ja, ja die ik gezien, ja. Met die pinda's, hè? Ja. gek. Ja, ik vond het echt kunst. Ja, echt mooi vond ik inderdaad. Echt ja. heel mooi gedaan. Ja, vond ik echt ja. mooi gedaan, ja. Ja. ja. Nou. Maar goed, dat was mijn nieuws. Nou, oké. Okay. Hartstikke mooi. Ja, ja ook allemaal nieuws. Ik heb geknoeid met mijn uh, donut. Dus ik moet het even opruimen zo. Oh, oh, oh, Pim, het zijn ook altijd dezelfde. <laughs> <laughs> nou, heb, heb nou, jij nog nieuws? Want, uh, ik heb verder geen uh, nieuws. Nee, uh, we gaan zo meteen weer verder. Oh. Dus gaan je wil muziek even... horen? He? Muziek wil je horen? Ik wil muziek horen en dan gaan we daarna over de zeeweg. Oké, okay, ja. In excess met never tears apart.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 Share us apart. Mm -hmm. Let you know met uh, niet You Tonight. Ja. Ook wel een leuke muziek, hè? Ik zal eens kijken van wanneer. Nee. Staat er niet bij? Nee. Ja, de tachtig, denk ik. Ja, ik denk het ook wel, ja. ja. oudjes. Ja. ja, de tachtig. Goed. Niet zo oud. De Zeeweg. De Zeeweg. Die is... Uh, er stel bloemen daar die, was. Uh, die hebben zoiets van... Er gebeuren te veel ongelukken... En er is er eentje die het uh, uh, nagegaan heeft van uh, ja, hoe komt dat precies. Het is mm -hmm. fout aangelegd ruim 100 jaar geleden. Uh, in tegenstelling tot de Verenigde Staten waar veel van dit soort glooiende landwegen zijn werden, werden aangelegd. Had niemand in Europa hier ervaring mee. Ze wisten dus totaal niet waar ze het over hadden. En ze vinden dus dat het te hard gereden wordt. En het is veel ingehaald en al dat soort dingen meer. Nu hebben ze daar ideeën over. Dan maar worden er veel, zijn er veel ongelukken? Ik lees alleen maar ongelukken met... Uh, met herten, ja. Met herten, ja. Alleen met herten. Nou ja, dat, dat meisje, wat, uh, die, die twee hoofddorpse meisjes erop kwamen. Ja, die waren dronken. Ja, ja, ja. Ja, inderdaad, Dus, ja. Uh, maar ja, volgens mij waren die gewoon te dronken om ja, het fietspad ja. te volgen. Want en misschien hadden ze het gewoon recht moeten maken. En een rechte weg of zo, Ja. ja. Dan krijg je die polderblindheid, hè? Oh, hebben ze daarom gedaan, denk je? Dat denk ik, ja. 100 jaar geleden. <laughs> geen idee. Had je We hebben dat in Hoofddorp in, in, bij uh, de Halen me Meer namelijk gedaan. Dat zijn echt hele rechte, lange wegen. Ja, polderblindheid. En dan op een gegeven moment ja, ja. zie je geen ja. afslagen meer. Zie je alleen maar zo rechte weg. Ja, ja, ja, dat, ja. Uh, ja. Dat Wanneer was de eerste auto? Als... Wanneer was de eerste auto? 1920, nee, 18 zoveel. Ik heb geen idee. Ik ga het zo voor je opzoeken. Ja. Um, ze willen dus de flexibele paaltjes dan op tussen de, de, de wegen <kijkt> doen. Uh, zodat je dan wel uitkijkt om te hard te rijden. Want dan maak je uh, een krassen op je auto. Beetje raar, maar goed. Of ze ja. willen gewoon maximum snelheid naar 60 terug... Uh, inhalen is er niet meer bij. De rechterrijstrook dient voortaan als busbaan... maar ook hulpdiensten kunnen daar natuurlijk over rijden. Juist bij zomerse drukte zou die open rechter, uh, rechterse strook... wel eens mensenlevens kunnen redden. Ik vind het een beetje... Wat vind jij daarvan? Ja, ja, eigenlijk geen mening over. Ik vind het een beetje onzin. Nou ja, het geeft zo niet. Weet je, ja, als je, als je, als je één baan weg gaat halen... krijg je nog veel langere uh, files als dat je natuurlijk nu al zomers hebt. Ja, maar die zijn toch niet zo lang. Dat is twintig uh, keer per jaar of zo. Moet je daarvoor zo uh, veel maatregelen nemen? Ja, maar, maar ja, goed. Ja. ja daarom ik vind het hem op zich best heel overzichtelijk, die, die, die, die, die zeeweg. Ja, maar aan de andere kant zeggen ze nou als het druk is... dan hebben die... Uh, ja, de bussen en het, uh, de ziekenwagens zieken kunnen er niet doorheen. Nee. En daarom willen ze dat doen. Dus ja, misschien moet je van tevoren een soort uh, filebaan... of hoe heet dat? Zo'n spits, spitsstrook. spitsstrook of zo, ja. Ja. Dat je er gewoon erboven wat zet. Dan van, uh, ja, je mag hem ik... nu gebruiken en niet. Ja, ja. ja dat kan natuurlijk ook. Dus. Ja, dat was... Uh, dat was een nieuw... En ik lees hier, de eerste auto was in uh, 1886... 1886. Maar ik zal even kijken wanneer Henry Ford was, want dat vind ik eigenlijk beter. Henry Ford. 47. raar. Ah, nee. Invent de car, Henry Ford Museum. In... Nee, dat is 1920 of zo. Maar het is raar, als die weg een 100 jaar oud is, twee baan, keer, twee keer twee. Ja. Er 1920? waren nog geen auto's. Jawel, 1920 waren er wel nou, auto's. Ja, niet zoveel. Maar... Hè? Ja. Niet zoveel als dat er nu zijn, natuurlijk. Nee, want ja. Hendrik Ford... We moeten natuurlijk jaren. eens kijken hoeveel auto's eerste er in uh, 1920 waren. Ja. Het zal niet ja. veel zijn, denk ik, hoor. Uh. Uitvinden als een personenauto. Ja, oké. Okay. 1963. Bijna oh, één 192. auto. Oh, in 1902. Ja, He? 1902. Heeft... begon niet met zijn eerste auto. Oké. Okay. Dus 120 jaar oud. Ja, in 1927 het. rolde de laatste T-Ford van de band. En die kostte 380 dollar. Zo. Dat is nog minder dan 100 jaar geleden. In 1913 waren er 4000 personenauto's. Op de wereld of in Nederland? In Nederland. Met ja. 1 op 1000 inwoners. En na de Eerste Wereldoorlog begon het autobezit euh, gestaag te groeien. In 1924 waren er 31.000 auto's. Ah, oh, dat is wel. In Nederland. Is veel, ja. ja. Ja. Tja. Dus, wauw. Niet als die met z'n allen naar uh, Zandvoort gaan. Ja. <laughs> Had je toen al verkeersproblemen. <laughs> maar toen hadden we toch ook al een trein? Ja, de trein, die, die is zo veel langer. Een tram hadden we toen, een blauwe tram. blauwe tram. In de blauwe tram, ja. Met de trein ook. Kijk, de eerste treinverbinding was tussen Haarlem. Nee, tussen Amsterdam en uh, Halfweg. Ja. Of was het Haarlem en Halfweg? Ja. Dus ik ga kijken hoe lang die is. Sinds wanneer gemaakt? Ja, sinds wanneer? In amsterdam zal het sinds zijn. Sinds 1995, Nee, veel eerder. Ja. 1881. 1881 ja. werd de spoorlijn geopend. Oh, Oké, okay. 40 jaar voor uh, die weg. Ja. Dus de toenmalige station Haarlem Bolwerk. Leuk. Ja. Haarlem ah, Bolwerk nog nooit van gehoord. dat is een wijk in Haarlem. Ja? ja. Bolwerk. Oh. Ja. Over oh, zand wordt. Uh. Goed. Nou, dat. Uh, Even dat lekker is. rustige muziek van Antuschable. Uh, en die mooie pianomuziek uit die mooie film. Oh, We beginnen met nummer Fly en daarna nummer Una Martina. We hebben natuurlijk een beetje over de trein. Gehad. praten He? een beetje zachtjes praten. Overgang naar de We hebben het net over de trein gehad, maar we hebben ook nog een blauwe tram gehad. Hè? Die begon in 1894 om te rijden. En de laatste tram die vertrok op waar ben je? Daar ben je. 31 augustus, dus 31 augustus en 1 september 1957. Vanaf het spuik. En ontstuurd door een ontelbare menigte van mensen... ging de laatste trein naar, uh, tram naar Halen. De blauwe tram. Ik kan me die blauwe trammen nog heel goed herinneren van vroeger. Ik niet, nee. Maar vol, ik, kom ook, ik heb ook een tijdje in Noordwijk gewoond. En volgens mij was er ook een blauwe tram. Tussen ja, Leiden. Ja. Maar niet dezelfde. Nee, het is, niet, het is wel dezelfde maatschappij... Oh, En die waren, waren gewoon blauw hele of zo? Er waren een heleboel van, van dat soort trajecten. Ah, oké. Okay, dat wist ik niet. Nee. Gewoon naar de dus, zee toe. Uh, ja. En in Amsterdam rijden ze natuurlijk ook die blauwe tram. Toen waren ze van een gemeente vervoerbedrijf, geloof ik. Ja, ja. GVB. Ja. En zaten van die houten bankjes in. Ja. Net zoals ja. die... Kun jij nog die groene treinen herinneren van vroeger? Niet met houten bankjes, Nee? Nee. Nee. Ah, nou ja, ik weet niet, weet niet of die houten bankjes hadden. Die groene trein, ja, een hond noemden ze die toch? De hond ofzo, of zo, wat ook? Ja, dat weet ik op zich die niet. Had een niet. beetje uh, die, die, die, een duidelijke voorbeeld ja. ja, ja. ging daar naar Purmerend, gingen we mee. Naar Purmeren, Purmerend? Ja, ja, ja. ja. Hallo, mijn oma. Dus daar gingen we bij mijn In oma. In Purmerend of? heb je ook een uh, schouwburg, Purmerend Purmerend Purmerijn, ja, ja. ja, ja. Dus, uh... ja, ik heb een leuk interview gehad met uh, de band Fast Counters uit Vodendam. Die hebben een, een tribute gemaakt voor Leonard Cohen. Oh, oh maar Leonard Cohen is zo mooi. Ja? ja ik ben gek we... op Leonard Cohen. Daar ga ik volgend uur wat over vertellen. Want ja. volgende week woensdag hebben we daar een uitzending over in FNFM. En ze hebben dus een, uh, ja Ze geven een ode, een tribute aan Leonard Cohen. En de laatste optreden is op 20 maart. Uh, ook in uh, de purmerend Nee, Purmerijn, Purmerijn in purmerend Ja, ja. ja. dus vandaar. Oké, okay, ja, nee, ja goed. Ja, Lennart Cohen. Ja, je, heel veel mensen, net zoals dat Halleluja van hem, is heel vaak gecoverd natuurlijk. Ja. Maar er is niemand die het op zoals hij kan brengen. Ja, ja. En waarom, en uh, wat is dan zo uniek aan Lennart Cohen? Zijn stem. Dat het zware, dat, dat. maar ook zijn timing in, in, in ja, en die man ja, is niet ja, te imiteren, dat is zo ja. verschrikkelijk goed. Nou, ze doen het redelijk goed, vast uh, countenance dan. Maar die doet het niet één op één. Die, die voegt er ook wat naartoe. Ze hebben een eigen bewerking ervan. Dus, ja. uh, ik ga straks ook uh, één nummer van hun draaien en één nummer van Leonard Cohen. Dus het uh, okay. volgende uur. Ik ben hè? heel benieuwd. Dat kan je ook voorbereiden. Ja? ja. Dus, uh, nou, voor de rest uh, heb ik eventjes. Uh, nou ja, hoe heet het? De, de Nederlandse Bank, de DNB, de Nederlandse mm -hmm. Bank, wil uh, de woningmarktproblemen oplossen, dus de, de, de hoge prijzen, door um, de, de huizen, het huizenbezit van box 1 naar box 3 te brengen, dus dat het bij uh, uh, vermogen wordt opgeteld. Ja. En uh, ja, de, Waarom adviseren ze dit? Onze woningmarkt is oververhit. De huizenprijzen zijn hoog en stijgen steeds harder. Dit leidt tot verschillende problemen. Voor starters is het steeds lastiger om een huis te kopen. Mensen moeten steeds meer lenen om een huis te kunnen kopen... wat hen financieel kwetsbaar maakt. Verder zijn er grote verschillen tussen kopers en huur huurders. Een gezin dat huurt in de vrije sector... is financieel veel slechter af dan de buren met een koophuis. Dat komt doordat de woningeigenaren een belastingvoordeel hebben die huurders niet hebben, zoals hypotheekaftrek. Maar ja, weet je, ik denk ook van. pak die beleggers eens aan. Ga daar eerst wat mee doen. En, en dan, want dit treft met iedereen die zijn huis al afbetaald heeft en. Uh... Ja, wat we eerst moesten doen. We moesten ja. eerst als een gek afbetalen. Ja, ja. En nu ga je daarvoor gestraft worden. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Niks zo onbetrouwbaar als de overheid. Nee. Maar goed, ja, dat, dat is dus wat de, de Nederlandse bank... Uh, ja. ja. Dan willen ze wel, geloof ik, weer belastingvoordeeltjes doen. Maar ah, joh, die belastingvoordeeltjes worden sowieso weer omgezet in belastingnadeeltjes. Als ja, dit er de ja. Ja. is, ja. Ja. Dan, dan is de regering zo hebberig. Die gaat dat ja, er meteen ja. weer van afhalen. Je hebt niet zoveel vertrouwen in onze uh, regering, hè? Ik heb totaal helemaal niets ja, want Het ligt aan jezelf, dan moet je op de goede partij stemmen. Dat heb ik ook altijd gedaan. Ja, altijd? Maar, ja. maar met jou te weinig. Ja, absoluut. <laughs> Aha, wanneer gaat het allemaal spelen? Ja, ik, vind het ook wel, ja, ik vind het ook niet leuk als het gaat gebeuren, nee. Nee, nee, nee. En de, de andere vraag is, kunnen jullie dan niets doen aan die lage rente? Want dat is natuurlijk de grootste boosdoener. De oververhitting van onze woningmarkt heeft verschillende oorzaken zoals een woningtekort en een fiscaal voordeel voor woningeigenaren. De lage rente is inderdaad ook een oorzaak. De rente wordt de afgelopen jaren gedrukt door de monetaire beleid... van de Europese Centrale Bank, de ECB. Ook de Nederlandse bank stemt hierover mee. Maar de lage rente wordt vooral veroorzaakt door de verandering... in de hoeveelheid besparingen en investeringen op wereldniveau. Zo nemen als gevolg van de vergrijzing de besparingen toe. Het ontwikkel, de, on, die ontwikkeling zien we al tientallen jaren. Daarnaast is het monetair beleid van de ECB gericht op de eurozone als geheel. Het gaat dus om Europees beleid waarmee we niet specifiek de problemen op de huizenmarkt in Nederland kunnen oplossen. Gelukkig kunnen we in Nederland wel andere dingen doen om de overveerte woningmarkt tegen te gaan. Daar gaat ons voorstel over, zeggen ze. Ik vind dat zo'n onzin. Ze kunnen het sowieso... De, de Nederlandse bank stelt de rente vast. Nee. Nee? Nee, dat is veel complexer. Het is over de hele wereld als voorlaag. Ja. Dus als wij het uh, hoog gaan zetten... dan kunnen we ook geen geld meer lenen. Hè, natuurlijk, Want dat kost weer geld natuurlijk. Hè, ja. Dus nee, het, het zit veel, veel complexer in elkaar. Wij ja. als Nederland kunnen we eigenlijk niks doen. Wij volgen... De rest, we zijn natuurlijk onderdeel van Europa, dus ja, onderdeel van de ECB. Ja. Maar ik vind het ook moeilijk, ik snap het ook niet. Ik snap ook niet dat er zo ontzettend veel schuld is en uh, we worden met z'n allen nou, alleen ja, maar rijker. En zeggen ze weer van dat, dat door de vergrijzing dat mensen meer gaan sparen. Klopt, ja. Dus ja, wij toch ook dat, in dat we hebben alles. Wat zou je... Ja, maar goed, nou mag je dus niet, weer niet sparen, weet ook daar sowieso, nee, ja. je spaart geld waar je al belasting over betaald hebt. Kom je boven een bedrag, dan moet je daar weer belasting over betalen. <laughs> terwijl je er al belasting over betaald hebt. <laughs> ja, dat noem ik diefstal. Ja. <laughs> Legaal stelen is het beste stelen. <laughs> ja, maar het is natuurlijk, tellen als je een bedrag boven de 50.000 hebt, dan ga je de belasting over betalen. Ja. op dit moment dus, ja. Nou, ja, ja, als je het hebt. Als je het hebt, ja, daarom. Als je het niet hebt, betaal je er geen belasting over. Dus. Nee, nee. Maar nee. nee. goed, je hebt wel over die 50.000 al belasting betaald. Ja, maar dan krijg je er ook wat voor terug. Je ziet belasting als negatief, maar met dat geld wordt een hoop gedaan. Kijk maar om je heen, dat wordt dat allemaal. Er wordt een burgemeester van betaald, Rutte wordt er van betaald. Nou, nou daar hebben we dus een hoop profijt van. <laughs> Joepie. <laughs> Slecht voorbeeld. <laughs> je wist het, je wist Ik wist het. het, ja, ik zei het expres. <laughs> Nou, we gaan de uh, gauw nummertje draaien. Lust for Life, He, dat past wel hierbij. Ja. Ja. Iggy Pop met Lust for Life. Nummer, Last voor ja, life. life. Ja, mooi. Ja, uh, ik heb nog een, een Henry uit, uit uh, Nunspeet. Er staat ook een filmpje op de, op, op de site van uh, Regio Nieuws van Deventer. Uh, uh, uh, Henry uit Nunspeed gooit zijn auto voor een, voor, de, voor een vrouw die onwel geworden was op de snelweg. Op de A28 zat een vrouw achter het stuur die onwel was geworden. Ze zat als een slappe pop achter het stuur. Henry besloot in enkele seconden om het te doen. Zijn auto voor die van de vrouw te zetten... wetende dat er een botsing tot gevolg zou zijn. Ik zag de vangrail de auto niet tot stilstand bracht. Dus ik, wat ik moest, ik wist, dus ik wist wat ik moest doen. De snelheid was tussen de 40 en 50 kilometer per uur. Ik durfde dat wel aan ja om erger te voorkomen de auto moest beslist gesnopt worden ze hing over het stuur duidelijk niet bij bewustzijn ja uh, de vrouw heeft er een uh, paar gebroken ribben aan overgehouden dat zit huh? natuurlijk voorover en ja dan krijg je maar die auto die reed nog die auto reed nog ja huh? dus uh, onbestuurbaar of zo ja oh, een echte held dus ja echt... Uh, Twee dagen na zijn helderdijd blijkt de nuns die de wagen vrijdagmiddag... toen hij van zijn werk terugreed naar huis. De auto was aan het slingeren. Dat zag ik in mijn ooghoek. reed over het gras. Ik dacht eerst dat de automobilist de africht had gemist. Maar al snel zag ik dat het niet het geval was, want de auto reed rechtdoor. Ik kon vanuit mijn raam zien dat de auto onbestuurbaar was... omdat de vrouw over het stuur hing. Het was een om te zien. De vrouw en andere automobilisten niet verder in gevaar te brengen... gaf ik iets meer gast om voor haar te komen... en mijn auto uh, voor haar te stoppen. Het was gelukkig geen hele grote klap. Ja, knap hoor. Yeah. Ja, toch? Ja. Yeah. En hij heeft een, uh, een heldendaad. zijn heldendaad is ook Pieter van <laughs> Vollenhoven opgevallen. <laughs> Natuurlijk uit, uit zijn tweet... Zijn naam is verbonden met uh, aan professor uh, ja. meester Pieter van Verstappen. Bedankt Volgenoven, voor dit Penny. goede nieuws. We gaan nou over naar het echte nieuws. Okay. Kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. 4 Maar nu eerst het NOS nieuws van 1.